KPN moet een boete van bijna 30 miljoen euro betalen omdat het bedrijf concurrenten heeft benadeeld. Dat heeft toezichthouder, autoriteit, consument en markt bepaald. KPN ging in 2010 in de fout bij de aanbestedingsprocedures van vaste telefonie voor overheidsorganisaties. Volgens de ACM hield KPN in strijd met de regels op een cruciaal moment informatie over tarieven achter voor concurrenten. De boete is al in december 2011 opgelegd, maar dat is nu pas bekendgemaakt. KPN heeft beroep aangetekend. Twee mannen en een vrouw uit Soest en Amstelveen worden ervan verdacht dat ze 43 miljoen euro hebben verdiend met beleggingsfraude. Het geld van hun klanten zou worden belegd in Duits vastgoed, maar de drie staken het grootste deel in eigen zak of gebruikten het om rentebetalingen te doen, denkt de Fiat. Bij huiszoekingen is beslag gelegd op bankrekeningen, dure auto's, horloges en een vuurwapen. Politie- en inlichtingendiensten houden er rekening mee dat in maart honderden extreem demonstranten naar Den Haag komen tijdens de NSS, de top over bestrijding van nucleair terrorisme. Alle verloven zijn ingetrokken. Er worden in het World Forum in Den Haag wereldleiders verwacht als president Obama, president Poetin en bondskanselier Merkel. Het is de grootste veiligheidsoperatie uit de Nederlandse geschiedenis. De vijf Waddeneilanden zijn fel tegen een windmolenpark... voor de kust van Ameland en Schiermonnikoog. Dat staat in een brief van de burgemeesters aan minister Kamp. Volgens de burgemeesters komen op zo'n drie kilometer uit de kust... ongeveer 150 windmolens en wordt het windmolenpark zo'n zes kilometer breed. Een bos van masten met allemaal knipperende lampjes... zodat het s'nachts net een disco is, schrijven ze. Het park is volgens de eilanden in strijd met afspraken... in het kader van de werelderfgoedlijst waarop de Wadden staan. Het weer nevelig, periode met regen, in het noordoosten mogelijk natte sneeuw. In Groningen gaat het in de loop van de nacht vriezen. Morgen vrijwel droog, met soms zon, en net als vandaag tussen 1 en 7 graden. In het weekend enige tijd regen, met in het noorden en oosten mogelijk sneeuw. Dit was het en... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de langste files nog op de A2 Utrecht-Amsterdam, bij knoop met Amstel 4 kilometer. De ring A10 bij Oud-Zuid 4 kilometer. Daar is de linker dicht, er staat een auto met pech. Op de A10 bij Knopen Koenplein richting Zaandam nog 4 kilometer. Naar Den Haag op de A13 bij Delft Zuid 4. A27 Gorkum Utrecht bij Nieuwegein 5 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Eveningen kan het verkeer beter omrijden via de A2 en de A12. Tot zover de verkeersinformatie.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 you do to me that makes me love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 Meez hoeft echt niks te eten, want ze moet nu meteen weg. Maar wanneer ze bij de deur staat, hou ik haar tegen en ik zeg: blijf tot de zon je komt halen bij mij, want. Schat, we zien het wel. Want ik wil. Weet... Te het ritme van Zandvoort, Zandvoort. Zandvoort. op 106.9 RFFM internet www.cfmzanfort.nl go that's just how you had open open I'm sure.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 Other souls, and should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over your sun.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 I'm driving around and I know it's sunny.